10 september alweer. Eh, vannacht, later, drie uur, gaan we het hebben over gewoontes. Rare gewoontes en hoe u daarmee breekt. Eh, dat gaan we allemaal leren van rest van onderzoeks- en adviesbureau Lisa Heusink. Die komt dus later vannacht. En ook live muziek van de band Sir James. Maar allemaal pas later dus. Eerst dit. Eigenlijk hetgene wat, uh, wat we hier kunnen halen, dat uh, halen we eerst hier. En wat we hier niet kunnen krijgen, daarvoor gaan we naar een andere supermarkt. Albert Heijn richt in deze prijzenslag de pijlen, vooral op de Lidl. Wij zien dat met name Lidl een heel stevige ontwikkeling doormaakt. Als marktleider kunnen we niet stilzitten en dat laten gebeuren. Nou, goed nieuws, uh, ze zijn al tijden met van alles bezig. dus uh, Oorlog is er overal, dus uh, je staat nergens meer van te kijken. Ja. Met hun koopjesjager? Ja, in deze tijd nu wel, hè. Ja, Albert Heijn heeft gisteren uh, dus ongeveer duizend aanmerken in prijs verlaagd... om zo de concurrent Liddels snel af te zijn. Maar ja, he, is dat nou wel zo handig? Is het fijn om zo'n prijzenoorlog in te gaan? Want daar steven we een beetje op af. En dat is mijn vraag vannacht. Hoe doet u precies boodschappen? En gaat u daarin mee, zo'n prijzenoorlog? Gaat u nou uh, liever naar Albert Heijn of toch naar de concurrent? Of Waar doet u uw boodschappen en hoe ziet dat hele patroon eruit? Houdt u zich daar überhaupt mee bezig? U kunt bellen 0800-1121. Mailen, dat mag natuurlijk ook, nachtapenstaarteo.nl. En op Twitter zijn we ook te vinden. En dan vindt u ons met een hashtagje, dit is de nacht. Dus um, ja, de prijzenoorlog, doet u daar mee? Zegt u van, nou inderdaad, ik ga mijn lijstje af. Ik heb mijn boodschappenlijstje gemaakt. Voor product A ga ik naar die supermarkt en dan vervolgens fiets ik door naar de supermarkt B. Ik ben benieuwd naar uw boodschappenpatroon. Laat het ons maar weten, 0800 1121 gaan we het daarover hebben... Eh, we schakelen ook nog een paar keer over vannacht naar Marcella Meskus. Die zit in Amerika voor de US Open. Eh, daar wordt op dit moment de finale gespeeld eh, van de mannen. Eh, dus af en toe flitsen we daar eventjes naartoe. Maar eerst muziek. Fleetwood Mac. Fleetwood Mac met Dreams. Hierbij, uh, dit is de nacht van de EO op Radio 1. Ja, we hebben het over de prijzenoorlog. Er zijn ontzettend veel producten verlaagd in prijs bij de Albert Heijn. En ja, uh, een paar jaar geleden betekende dat... dat we een grote prijzenoorlog ingingen... waar alle supermarkten dan wel zo'n beetje aan mee moeten doen. Dus we hebben het over boodschappengedrag. Ja, wat voor boodschappen doet u en waar doet u die dan? En aan de telefoon heb ik uh, Aaltje. Goeienacht. Goeienacht, eh... Uh... Ik ben de voornaam vergeten. Oh, dat maakt niet uit. Saskia was de naam. Saskia, oh ja. ja. Goedenacht. Ik doe altijd de woordschappen bij de natuurwinkel en bij de wereldwinkel. Oh, kijk, die hebben we natuurlijk ook nog, inderdaad. Ja, dat, daarom wel ik even. Ik denk, die, die mist ik in het rijtje. Ja, ja, ja. ja, ja. En wat, wat haalt u daar dan zoal al? Al uw boodschappen? Alles? Ja. Al mijn en... eten en drinken en... Uh... En dat doet u dan ook vanuit een, een overtuiging, dat u zegt van nou, ik wil, ik wil gewoon alleen maar natuurlijke producten eten, dus dan ga ik daar naartoe. Ja, ik probeer een een klein steentje bij te dragen om wat er nog over is van de schepping een beetje te behouden. Ja, precies. Maar er zijn natuurlijk nu steeds meer winkels, die, um, he, de gewone supermarkten die ook biologische producten aanbieden. Uh, gaat, ja. Haalt u ja, die dat... ook wel eens? Of? Nou, ik kom liever niet in grote winkels, daar komt er dan ook nog bij. Het is ook een stukje eigenbelang. Mm -hmm. Want het is uh, lekker overzichtelijk. Ja. En uh, ik, ik gruw van drukte. Mm -hmm. dus dat is, en in de natuurwinkel is het natuurlijk ook wel eens druk, maar het is uh, wel, wel te overzien. Ja. Dat komt er ook nog een keer bij, dat is dan natuurlijk je eigen belang. Ja, ja, ja. En, en om een winkel in winkel uit te gaan, dat, kost me zo veel stres, dat geeft me zoveel stress. Ja, dat is ook zo, zeker. Dus, ja. Ik doe op mijn gemak, die meneer aan de telefoon die vroeg ik een boodschappenlijstje maak. Nou, dat, doe, dat doe ik vaak wel, om niks te, verge om niks te vergeten, mm -hmm. maar als ik, ik schrijf geen groenten op, want dan zie ik de plekke wel. Van, dan, denk ik, oh, ja. Ja. dan denk je, oh dat ziet er wel lekker uit, dat neem ik mee. Ik koop zoveel mogelijk groenten van het seizoen, dus dan is het ook, ook minder duur. ja want anders is mijn geld er gauw op. Ja, ja maar dat is natuurlijk wel het probleem hè, van de, nou. de natuurwinkels. Al, hè, als, als ik het geld had, hè, dan zou ik daar wel veel liever mijn boodschappen doen. Want ja, het, nou, dus het is, die helpt er natuurlijk wel veel mee. Ik koop dus geen vlees. Mm -hmm. En nauwelijks zuivel. Ja. Want dus, dat zijn de duurste producten vaak. Ja, dat is waar, ja. En ook heel weinig kant-en-klaar. Ja. Dus, en ik, ja, ik, ik koop dan natuurlijk... Uh, geen kant en klaar. Het, uh, gewoon gewoon groenten om zelf te koken. Gewoon vers, ja. ja en uh, en ja. Heeft, heeft u toevallig nog een boodschappenlijstje liggen van vandaag of van gisteren? Nee, ik ga, ik ga morgen weer en dat schrijf ik morgen wel op. Oké. Okay. Ik weet het, in ieder geval dat ik de koffie niet moet vergeten. De koffie niet vergeten, nee, dat is nee, wel belangrijk. Dan word ik, ik heel boos op mezelf. Ja, ja, ja, ja. nee, dat is altijd vervelend om een koffie te zitten. Nee, ik maar, ook wel. Ja. ja, maar u doet de ik... boodschappen dus bij de natuurwinkel... en u zegt, nou, die hele prijzenoorlog, ik doe daar niet aan mee. Ik blijf gewoon bij mijn winkel en daar doe ik mijn boodschappen. Nee, maar ik vind die prijzenoorlog wel heel vreselijk. Ja. Want ik hoorde ook op de radio van de, in de kleinere plaatsen... de co bijvoorbeeld, de ja. enige, enige, enige kruidenier nog daar. Mm -hmm. En die worden weggeconcurreerd op die manier. En dat is al tientallen jaren aan de gang. Dat de kleine winkels, die, die, die, die worden wegge... Weg, weg, ja. Ja, ja, en dat is dan ook uh, dat, dat is dan inderdaad de andere kant van de prijzenoorlog Voor de consument is dat misschien voordelig, maar inderdaad voor de leveranciers en voor de kleine ondernemingen niet. En de vakbond die begint ook te stijgen en terecht. Want de, de medewerkers die worden 16-jarige in dienst genomen en, en, door Albert Heijn mm -hmm. en andere grote ding, jongens. Ja. En die worden met 19 jaar er weer uitgegooid, want dan moeten ze, meer, mo moeten ze meer betaald worden. Ja, ja, ja. En dat dus, wordt nu ook nog meer versterkt. Ja, ze vindt het niet positief. U zegt nou, liever nee. geen prijzenoorlog. Nee, natuurlijk niet. in zin. Nee. Uh, dus het heeft niet alleen uh, met de schepping te maken, maar ook met sociale... Uh, Aspect, Ja. Ja, ja. Nou, ik, vind, ik vind het erg goed, uh, Aaltje inderdaad. U doet de boodschappen bij de biologische winkel en bij de natuurwinkel. Uh, ik, ik vind het mooi. Ik hoop dat u andere mensen geïnspireerd heeft. Nou, dat hoop ik ook. zou fijn zijn, ja. toch? En bedankt en een nou, goede nacht. Ja, dank u wel. Ja, dag. Dag. Ja, we hebben het over boodschappen doen. De prijzenoorlog, die staat uh, weer om de hoek te kijken. En ja, uh, wat vindt u van de prijzenoorlog? Is het handig? Is het fijn om zo voordelig boodschappen te doen? Of zegt u van nou, nee, inderdaad, wat Aaltje zegt, dat is helemaal niet handig. Want ik bedoel, uh, hè, uh, er gaan steeds meer jonge mensen in dienst. Die moeten er uh, gelijk weer uit als ze iets duurder worden. Uh, de leveranciers, hè, de, de, de plaatselijke boeren, uh, die verdienen er niks meer aan. Ja, al dat soort dingen, zeg maar. Uh, is, het, is het handig of niet? Uh, nacht, Igor. Ja, goedenacht. Ja, uh, Wanneer heb jij voor het laatst boodschappen gedaan? Vandaag. Vandaag nog. En welke winkel ben je al geweest? Ik heb nog uh, bewaard. Albert Heijn. De Albert Heijn. Dus je hebt ook. De laatste, uh, Albert Heijn. Dus een franchise ah. Albert Heijn. Dus die is wat anders dan. Uh, dan een, de nummer, grotere. Ja. Nummer vier. Ook wat kleiner dan de grotere. Maar. Uh, ik, uh, nou, ik ga voornamelijk naar Albert Heijn. En voor uh, wat meer. Uh, Speciale, speciale zaken, bepaalde groenten of uh, iets biologisch uh, naar de natuurvoedingswinkel, een Oké, okay, daar kom je ook nog wel. Jawel, jawel. Hey, en heb jij dan ook gezien uh, dat, dat er zoveel prijzen verlaagd waren vandaag of is het je helemaal niet opgevallen? Nou, dat ja, dat was allemaal uh, uh, rode cijfers aangegeven. Oké. Dat oh, is heel, soms uh, maar enkele. Uh, op 10% soms. Oké. Dat het wel goedkoper was. Hmm. En, uh, maar ik wou, ik wou een beetje over mijn uh, uh, boodschappenstrategie praten. Wat betreft een Albert Heijn. Waar ik dan ongeveer 80% van de boodschappen kom. Ja. Yeah. Dat ik dan uh, ook uh, naar de bak ga met, uh, met de afgeprijsde artikelen. Die meestal nog prima, uh, prima te eten zijn. Want ja, ja. Voedsel verspilt eigenlijk door het maar weg te gooien. Ja, dus jij denkt en van, he, ja, liever niet in weggooien. De en uh, ik vis het daar dan meestal weer uit, want ik vind heel veel houdbaarheidsdata gewoon uh, belachelijk woorden. Uh, ja. Kijk, tenzij het om uh, vers vlees gaat of vis of zo, dan, dan heb ik wel eens uh, de twijfel... Ja, dan vind je het uh, liever vers dan inderdaad uh, afgeprijsd. maar de meeste inderdaad producten zijn gewoon nog te eten en dan komt er zo'n ja, mooie 35% ik procent sticker op. Uh, bijna niks weg. Oké. Okay. En ik uh, ik vind bijvoorbeeld uh, uh, die pakken, plastic pakken met voorgesneden groenten, dat vind ik echt zonde van, van het geld. Dus mm -hmm. ik, ik koop liever uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat stop je in? Een pasta, een uh, groente couchet. Tomaat, paprika, uien. Dat snij ik liever zelf. Zelf mm -hmm. uh, hakken. <laughs> maar uh, dat scheelt nogal veel geld. Ja, zeker. Je voor een paar centen heb je een kilo aan groenten. Dan kun je een saus maken en invriezen eventueel. Ja, ja, ja, Dan heb je voor hetzelfde geld uh, voor drie keer groenten. Nou, kijk, we hebben gewoon een tip van Igor. Gewoon ja, snijden en, en zelf invriezen. Als, nou, als het afgeprijsd is, en het is ook nog eens in de bonus... Even kijken of ik een voorbeeld heb... Uh, <laughs> uh, 35% even zien. Nou ja, dan heb je dus korting, 35% korting op de bonuskorting Ja. Dan blijft er soms. Uh, blijft er niks uh, over. Van 3 euro, uh, 1 euro over of zo. Ja, maar vind je het positief, is... Igor, die uh, hele prijzenoorlog? Nou, in deze tijd uh, waarin mensen minder te besteden hebben, of uh, veel mensen gewoon. Uh, ik, ik heb. Persoonlijk ongeveer 60 à 70 euro in de week voor mezelf mm. alleen. Dat valt wel mee. Maar ja. daar moet ik ook alles van doen. Ja. Uh, vind ik het uh, wel uh, ja, uh, voordelig. Het komt goed uit eigenlijk. Ja, en de kant van de leveranciers? Hoe denk je daarover? Ja, het uh, is voor de, voor de ja, die kleine buurtchupers natuurlijk uh, niet meer te doen. Hè? Nee. nee. Want alles is in handen van. Uh, Enerzijds Albert Heijn en anderzijds de Jumbo. Ja. Die twee maken de dienst uit in Nederland. Dus daarom ga ik ook nog wel eens naar de groenteboer of de slager en de natuurvoedingswinkel. Ja, om die ook Want, te ondersteunen. Uh, ja, ja, niet voor het goede doel of zo, maar ja, dat, dat, dat is toch meestal uh, uh, voor, de, uh, voor de wat de specialistische... Uh, ja, precies. Nee, nee, voor de specifieke nee, boodschappen. Ja. nou die laat ik ook niet in de steek. Nee, nee, nee. hey Igor, ontzettend bedankt voor jouw uh, boodschappenstrategie. Ik hoop dat uh, mensen wat dan hebben. Nou, inderdaad. Dat hoop ik ook. Uh, bedankt voor het bellen. En een hele fijne nacht nog. Ja, ik zet uh, de computer weer aan, want ik kijk mee. Dus, uh... Oh, wat gezellig. Nou, dan zwaai ik zo meteen even. Nee, dat doe ik niet. <laughs> bedankt voor het bellen, Igor. Jo, hoi. Ja, boodschappen, Daar gaat het over. Bent u het er mee eens, de prijzenoorlog? Of zegt u, nou, voor mij hoeft dat allemaal niet, hoor. Daar kunt u over bellen, 0800-1121. En op dit moment wordt de finale gespeeld van de US Open. En Marcella, die volgt het op de voet. Uh, hoe staat het voor? Ja, uh, we zitten in de vierde set. Het is een best-of-five, deze finale. Nadal leidt Djokovic met twee sets tegen één. En hij staat nu ook met 3-1 voor in de vierde set. Heeft dus een breekvoorsprong. Als hij als een service games houdt, dan heeft hij de US Open titel binnen. Maar goed, dat is nog niet zo makkelijk tegen Djokovic. Dat mm -hmm. is uh, een man die... Uh, ja, een meester is altijd in het ontsnappen van uh, wedstrijden waarin hij achter staat. Maar of het hier gaat lukken, ik weet het niet. Nadal speelt met zoveel vertrouwen. Eind uh, derde set uh, toch even moeilijk voor de Spanjaard. Uh, Djokovic had zijn kansen daar. Drie breakpoints op 0-40 bij 4-4. Nou, toen Nadal zich daaruit speelde, toen Wally de set. En hij heeft echt het momentum. Prachtige rally hier, Pazi hier, backhand schitterend gedaan zich van Nadal. Die met die dubbelhandige backhand, kort cross, Djokovic aan het net uh, passeert. 25 slagen was die rally. Ja, het is uh, meesterlijk tennis, het is uh, genieten. En uh, ja, Nadal nog steeds uh, op voorsprong. 2-1 in sets dus en nu 3-1 in de vierde set. En durf je al een voorzichtige uitspraak te doen of dit dan een beslissende set gaat worden of uh, kan je daar nog helemaal niks over zeggen? Nou ja, met deze, met deze uh, voorsprong van Nadal en uh, de manier waarop hij speelt, denk ik dat hij het af gaat maken in deze set. Oké, okay, spannend. We blijven het volgen. Bedankt. Ja. Ja, en wij hebben het over de prijzenoorlog. Daar gaan we het over hebben. Dus als u nog een verhaal heeft, als u zegt... ik heb een goede boodschappenstrategie, die moet iedereen weten... dan mag u dat nu doorbellen. 0800-1121. Ik ben heel erg benieuwd. Of u mag mailen naar nacht.eo.nl. Of natuurlijk twitteren met een hashtagje. Dit is de nacht. En dan nu muziek. In those days we rely. Those days we were kings It's not one thing or the other It's all things all at once Fly. These wings are just for show. It's years since I've been flying. I'm down to the earth. Oh, States, we were kings. yeah Muziek hier op Radio 1 bij Dit is de Nacht. Ik krijg ook een mailtje binnen via nacht@eo.nl, want we zijn natuurlijk ook gewoon per mail bereikbaar. En dat is een mailtje van Nathalie die zegt... ik koop alles bij de Aldi... want de grote bekende fabrikanten leveren anoniem aan Aldi en Lidl... en de Albert Heijn is mij gewoon te duur. Ik heb het gevoel dat ze bij ieder product er 10 cent uh, bij opgooien... zodat het zeg maar uh, ja, toch een beetje onderscheidend blijft. Ja, De Albert Heijn vertrouwt ze niet. Waarom, weet ik niet, zegt ze... Maar ja, gewoon zo'n grote luxe winkel en alles. Dat moet ook betaald worden voor iets. Dus ze denkt dat het gewoon allemaal te duur is daar. Nou, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Uh, ik ben benieuwd. Uw boodschappengedrag, daar ben ik naar op zoek. 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. En uh, ja, het is natuurlijk wel... Um, Bizar, zo'n supermarktoorlog. Een paar jaar geleden was dit de start van een uh, ware oorlog uh, tussen meerdere fabrikanten. En uh, ja, wat is nou precies aan de hand en wat gaan klanten en concurrenten doen? Daarover ga ik praten met supermarktkenner en directeur van het EFMI, van de Business School, het Academisch Instituut voor de Foodsector. Uh, Goedenacht. Goedenacht. Ja, de supermarktoorlog uh, is uitgebroken. Wat houdt dat eigenlijk precies in? Waarom noemen wij dat een supermarktoorlog? Nou, kijk, supermarkten zijn sowieso natuurlijk niet vies van een robbertje prijsvechten. En uh, met een supermarktoorlog bedoelen we niet uh, allerlei uh, promotionele acties, hamsterweken en dergelijke. Dat is eigenlijk toch wel gemeengoed in deze branche. Wat wij onder een supermarktoorlog verstaan is toch wel als over wat langere termijn supermarktprijzen over een breed front permanent in prijs, uh, of tenminste uh, permanent dalen. En om een beetje in memorie te roepen, uh, de vorige grote prijsoorlog, die liep tussen 2003 en 2005, toen daalde het supermarktprijspeil met zo'n 6 procentpunten. Dus echt een hele forse permanente daling. Mm. En um, ja, waarom doen supermarkten dat? Want het is toch helemaal niet voordelig? Ja, alleen voor de consument uiteindelijk, maar niet voor de supermarkt zelf en ook zeker niet voor de leveranciers lijkt me. Nou, kijk, die supermarkten die doen dat. Kijk, een van de dingen die heel belangrijk is in het Nederlandse supermarktlandschap... is natuurlijk het, het prijsimago. Mm -hmm. uh, je wilt natuurlijk niet te duur worden bevonden. Nou ja, Albert Heijn is natuurlijk een formule die uh, toch altijd een beetje het manco... door zijn winkels en door zijn assortiment heeft... dat klanten toch uh, ja, Albert Heijn als wat duurder zien dan, uh, dan andere formules... Ja, en eens in de zoveel tijd uh, ja, vindt men het tijd om, uh, om daar toch weer eens even een, een accent, een bevestiging te geven. Want jongens, jullie kunnen ook bij ons gewoon voor uh, goede prijzen goede spulletjes halen. Ja. En uh, ja, dat zien we dan ook geregeld terug. En nu heeft Albert Heijn inderdaad de prijzen verlaagd. Uh, gaan we dit dan straks ook terugzien bij alle andere supermarkten? Gaan ze nu allemaal weer uh, ja, concurrerende prijzen aanbieden? Nou ja, kijk, als ik de eerste, de eerste signalen een beetje probeer te duiden... dan, uh, dan uh, lijkt het vrij duidelijk dat iedereen toch gaat volgen. Kijk, zeker zo'n zo eerste ronde, dit zijn nu duizend producten... ja, daar kunnen, daar kunnen andere supermarkten het niet over hun kant laten gaan... om niet te reageren. Dat mm. zie je allemaal straks weer terug in de lijstjes van de Consumentenbond. Ja, ja en daar is men toch wel beducht voor... om uh, uiteindelijk dan toch als uh, te duur uit de bijsmetingen uh, te komen. Mm. Ja, precies. En maar als consument worden we hier nou veel beter van of uh, eigenlijk helemaal niet? Nou, kijk, je moet je sowieso uh, kijken natuurlijk van wat, wat is de impact ervan. Uh, we, we zien nu duizend prijsverlagingen. Kijk, stel dat, en ik weet niet of dat zo is, maar als er aan de andere kant die 500 prijzen omhoog gaan... Ja, dan schiet je er niet zo gek veel meer op. Mm -hmm. Maar laten we er dus vanuit gaan dat er duizend prijsverlagingen netto zijn. Dan, dan wordt die consument daar natuurlijk beter van. Op het moment dat we straks uh, ja, toch een beetje het haasje-overeffect gaan zien... Dat we in de, de vorige grote prijzenoorlog hebben gezien dat eigenlijk supermarketen na supermarketen elkaar volgden, dat anderen uiteindelijk het stokje van Albert Heijn op een gegeven moment gingen overnemen mm -hmm. en dat prijsspel toch flink in elkaar zakte. Yeah. Uh, ja, dat lijkt dan heel erg gunstig voor de consument, maar dat. Dat heeft natuurlijk een enorme impact op de marges van supermarkten. Ja. En op het moment dat, ja, dat de marges dunner worden... is er ook wellicht minder bereidheid om te investeren in de formule... te investeren in assortimenten. En bestaat de kans dat, dat toch het supermarktlandschap op termijn gaat verschalen. En dat is natuurlijk niet goed voor de consumenten. En is in mijn ogen niet. Nee, nee, precies. En ja, als we het dan nog doortrekken, dan kijk je natuurlijk ook naar de leveranciers. Uh, voor hun is het helemaal uh, nadelig. Ja, ze worden ontzettend onder druk gezet, ze moeten hun producten ook goedkoper gaan leveren, want hè, het komt goedkoper in de supermarkt. Uh, lijkt me niet heel erg verstandig voor de economie op dit moment. Ja, goed, in eerste instantie is het natuurlijk zo dat, dat supermarkten gaan over hun eigen prijzen in Nederland. En uh... Ja, je, wat je wel zult zien is dat uiteindelijk uh, supermarkten en dat is niet, van, dat is niet alleen door deze, door deze prijsverlaging, maar dat is natuurlijk al een hele tijd aan de hand. Omdat we toch te maken hebben met een stevige concurrentiestrijd, er is toch nog steeds een enorme overcapaciteit ook uh, van, van, van aanbod. Uh, is dat supermarkten gewoon heel uh, stevig onderhandelen met leveranciers. Ja. Dus die gesprekken die zullen er niet makkelijker op worden de komende nee. tijd. Nee, nee, nee, precies. En dat heeft dan weer een uitwerking natuurlijk over de rest van Nederland... de economie en dat soort andere dingen, zeg maar. Ja, dat, dat, kan, uh, dat heeft uiteindelijk zijn impact natuurlijk verder terug in de keten. En, uh, maar goed, daar, daar, uh, wat je ziet in, in vorige prijzenoorlogen... is dat dat niet alleen natuurlijk de leveranciers zijn, maar dat supermarkten... Uh, Eigenlijk de hele keten toch wel uh, nadenkt over oplossingen om bijvoorbeeld uh, zaken uh, slimmer, efficiënter, uh, beter ja. aan te pakken. En je ziet wel dat dit soort, ja, dit, dit soort uh, uh, uh, mo uh, momenten toch wel uh, aanleiding geven om toch nog eens heel kritisch naar eigen processen en dergelijke te gaan kijken. Ja, dus daar kan het weer enigszins voordeel opleveren, zeg maar. Ja, Dingen iets uh, slimmer uh, laten vervoeren of goedkoper opslaan of uh, iets dergelijks inderdaad. Gewoon je eigen proces. Ja, maar we moeten wel bij realiseren dat, dat uh, wat dat betreft we de afgelopen jaren in de supermarktbranche en de keten daarachter natuurlijk al enorme slagen hebben gemaakt. Mm -hmm. uh, ik denk dat we in Nederland op dit moment uh, wereldkampioen uh, efficiëntie zijn. Okay. Dus die ruimte die is uh, niet meer zo groot als uh, dat we die in, uh, op 20 oktober 2003 bij aanvang van de vorige prijzenoorlog hadden. Nee, nee, nee even de vraag of het een prijzenoorlog wordt. Hè? Ja, precies. De start is er nu. En uh, ja, hoe het er nu naar uitziet, zal het misschien uh, een prijzenoorlog worden. Maar helemaal zeker zijn we er nog niet helemaal van, inderdaad. Hey, uh, uh, Marcel, uh, ja, uh, toch gewoon een, een vraag die, die bij mijzelf opkomt. Uh, hoe doe jij je boodschappen? Hoor ik mijn boodschappen? Nou, ben ik niet helemaal representatief de, denk ik voor de, voor de rest van Nederland. Uh, toch een stukje beroepsdeformatie. Dus ik... Uh, ik doe mijn boodschappen bij verschillende supermarktformules... om toch uh, als klant ook te hervaren hoe, uh, ja, hoe het aanbod, hoe de service en dergelijke allemaal is. En dat kan ook uh, soms verder dan mijn eigen woonplaats zijn. Okay. Maar gemiddeld genomen zie je dat de gemiddelde Nederlandse consument... die doet iedere maand bij zo'n twee tot drie verschillende supermarktformules zijn boodschappen. Ja, ja, en uh, weet ook heel nadrukkelijk wat er, uh, wat er leeft en wat er speelt in de markt. Oké, okay, kijk. Dus daar zijn we op zich best wel uh, goed van op de hoogte als Nederlanders. Absoluut. Nou, kijk, en dit, dit, dit, uh, dit soort uh, acties van Albert Heijn, uh, ik gaf dus aan dat ze, dat ze proberen om uh, ja, toch, uh, toch het prijsimago uh, positief te beïnvloeden. Nou, je kunt je voorstellen dat als je twee, drie verschillende supermarktformules per maand uh, bezoekt, ja, dat, dat, dat je bij al die supermarkten uh, uiteindelijk een deel van je, van je boodschappenbedrag besteedt. Ja. Ja, het is de kunst van die verschillende formules om juist dat deel, ja wat, wat in, in de eigen winkel wordt besteed om dat groter te maken. Ja, ja, ja, precies. Ja, dat is ook zo. Hey, Marcel, on ontzettend bedankt voor, voor uw tijd. Uh, dat u uh, ja, vannacht voor ons aan de telefoon wou komen. Uh, de prijzenoorlog, daar gaan we het vannacht over hebben. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd naar het boodschappengedrag van u als luisteraar. Dus u kunt ook meebellen 0800 1121. Jokie Robinson, Being With You hoorde je hier op Radio 1. En we gaan gelijk uh, over naar het tennis-US Open finale. Hoe staat het ervoor? Ja, het is afgelopen. Nadal nou, ja. heeft uh, gewonnen... Uiteindelijk een snelle vierde set. Het werd 6-1 voor Nadal. De veerkracht van Djokovic was gebroken na de eerste break. En uh, ja, wat een geweldige sportman is dat uh, Nadal. Zeven maanden was hij eruit uh, met zijn knieblessure. Dat begon vorig jaar uh, na Wimbledon. Hij kwam dit jaar in februari terug. Gretiger, gulziger dan ooit. Uh, verloor bijna geen uh, wedstrijd. Uh, haalde op uh, Roland Garros... Zijn achtste Roland Garros-titel. En nu zijn tweede Grand Slam-titel van het jaar. Zijn dertiende in totaal. Maar wat een jaar heeft Rafael Nadal. Hij verslaat hier de nummer één van de wereld. En dat betekent dat hij Djokovic ook op de ranglijst heel dicht op de hielen zal zitten. Hij staat nog op twee. Maar ik denk dat het niet lang meer zal duren of Nadal gaat Djokovic voorbij. Want vorig jaar speelde hij niet rond deze tijd. Dus hij heeft geen punten te verdedigen. Djokovic nog wel. Maar goed, Nadal wint dus de US Open. We zagen gisteren Serena Williams winnen van de nummer 2 van de wereld, Victoria Zarenka. En vandaag wint de nummer 2 Nadal van de nummer 1, Novak Djokovic. Een prachtige wedstrijd. Nadal, de winnaar van de US Open in 4 sets. Hartelijk dank, Marcella Meskers, die uh, voor onze US Open volgde. En het was inderdaad een hele spectaculaire wedstrijd. Ik weet niet of u de beelden ondertussen misschien aan heeft staan. Maar uh, het ziet er, ziet er mooi uit. En natuurlijk de emoties uh, die nu hoog oplopen. Want het is voorbij. De finale is gespeeld. Uh, wij hebben het over supermarktoorlogen vannacht. En uh, ik heb aan de telefoon Erik. Een hele goede nacht. Een ja, goede nacht. Saskia was er. Ja, dat klopt. Ja, nee, oké, okay, nee, ik kan toch staan. verstaan. Dag Saskia, meneer Supermarktoorlog. Ja, weet je, ik haal vaak mijn boodschappen bij de kleine Turkse uh, groenteboeren of de kleine Turkse slager of de Marokkaanse slager. Ah, wat leuk, dat doe uh, ik ook. En dat scheelt aanzienlijk veel geld. Ja, en het is lekker hè. En het is lekker, en ze hebben veel meer kruiden, tenminste andere, ze hebben andere kruiden dan wat ze in, uh, in de supermarkt hebben, zeg maar. Mm -hmm. uh, als je ja, we hebben we daar al wat zien bijvoorbeeld heel stond alleen maar recht in in in in plastic verpakt ja, ja, ja en daar zijn ze gewoon allemaal anders en verschillend en zijn ja, ze ja, ja. ja, ja, ja. en we denken van wat allemaal maar ze kosten maar het is wel komkommer gewoon dat is ook zo ja die worden gewoon in, in, in principe bij een heleboel mensen worden die, uh, worden die weggegooid dus, uh, volgens de consumptiemaatschappij worden die weggegooid omdat het niet uh, ...tentoonspreid aan van wat men als een komkomme wil zien, zeg maar. Ja, ja, precies. En Erik, waar woon je dan? Ik woon in Arnhem en daar heb je een vrij grote Turkse gemeenschap. Ja? En daar uh, heb je heel veel Turkse groentenwinkeltjes en slagerijen en Marokkaanse slagerijen. En het is zelfs zo zelf dat als, als ik daar zeg maar, een stuk lamsvlees haal, ze zeggen van... ...nee, nee, wacht maar, kom morgen weer terug, morgen heb ik beter. Oh, echt waar. Dan, uh, dan, ja. Zo werkt dat daar. Ja, zo werkt het daar en daar, weet je. Dus kijk, en het is, ja, net als ik zeg, het is allemaal een stuk goedkoper. De, de tomaten ruiken er lekker, dus ze zien er roder uit als in de supermarkt. Als je in de supermarkt thuis met een paar zachte tomaten. Ja, dan zijn ze niet echt rood. Nee, dat is, ja, nee, ja soms wel, maar inderdaad, het kan, uh, het, het kan verschelen, inderdaad. Maar ik, ja. uh, het is wel een leuke tip, inderdaad, want het is uh, goedkoop. Vaak heel erg vers, inderdaad. En uh, ja, het zijn en, producten... En ze hebben, en ze hebben ook allemaal, zoals olijven bijvoorbeeld, weet je. Als je dat mm. tegen, bijvoorbeeld in de supermarkt haalt, moet je dat een bakje halen. Dan betaal je geloof ik drie, vier euro voor of zo. Mm. Nou, dan daar kun je net zo veel opscheppen als dat je zelf wil. Dan hebben ze gewoon die bakken met olijven, noem maar op, en feta en. idem dito. Ja, en lekker vers. En lekker vers. En lekker vers brood iedere dag ook. Ja, ja, ja. ja. Dus jij uh, zweert ja. bij de Turkse en de Marokkaanse kleinere supermarktjes. Of ga je ja, ook absoluut. nog wel eens naar de grotere supermarkt? Ja, voor sommige dingen moet je wel. Hè. Ik bedoel, uh, ja, nou we zeggen, een, een afwasmiddel of zo, dat hebben ze dan niet in de groenteboer of zo. Nee, nee dus dan, dan moet je nog wel. Ja. Hey, je en wel wat wel vind even, je maar. van die uh, prijzenoorlogen? Vind je het nou positief of uh, zeggen je nou liever uh, niet eigenlijk? Nou, wat ik me altijd afvraag is, als, als er dan zoveel geld af kan, hoeveel hebben ze al die jaren al wel iets verdiend dan? Ja, ja, of uh, de leveranciers staan natuurlijk ontzettend onder druk. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, nee, dat, dat kan inderdaad ook. Dus, dus, dus ze hebben gewoon, ergens komt er gewoon erg veel geld binnen. En ten koste van ons en van de leveranciers. Ja. En dan inderdaad van, van, de, van de boeren die op het land krijgen, moeten werken. en dan voor een minimumprijs moeten verkopen, zodat hun het voor nog minder kunnen doen. Ja. Hey, en, en natuurwinkels hè, hier in Nederland, die verkopen natuurlijk ook gewoon de boerenproducten. Dat zijn natuurlijk ook gewoon eerlijke tomaten en, ja. uh, en, en komkommers. En. Uh... Ik, zou, ik, zou, ik zou er heel graag heen willen gaan, maar ik heb er op dit moment de financiën gewoon niet voor. En ik, ik weet dat ben het, toen ik nog wel iets meer financieel, financieel weet was, de smaak is wel van bepaalde dingen een stuk beter. Yeah. Moet ik je eerlijk zeggen, maar de tweede keuze is vanuit de echte Turks en de Marokkaanse winkels. En, en je wordt ook gewoon vriendelijk geholpen gewoon. Ja, zeker. Ja, ik, ik doe dat ook. Want ik woon in Utrecht en heb je natuurlijk ook heel veel uh, turkse en Markaanse uh, <laughs> supermarkten. Ik ben geboren in Utrecht, de Amsterdam okay. nou Oké, ja, onder andere daar inderdaad. En op een gegeven ja. moment, uh, uh, ik had iets gekocht, maar ik had alleen maar uh, een pinpas bij me en geen cash. En toen zei die man, nou ah, dan kom je toch morgen terug? Ja, ik, ja, nou precies, en dat, dat is wat ik bedoel, dat, dat is leuk, weet je. Ja. Dat zijn van die dingetjes, als je op een gegeven moment gaan kennen dat. Daarom zei ik ook van dat vlees van, nee, nee, kom morgen maar terug. Morgen heb ik beter. Ja, ja, precies. Nou, dat, dat, dat zullen ze bij de Albert Heijn zeggen, hoor. Nee, nee, nee, nee, dat klopt inderdaad. Dan zeggen ze, vandaag is het nog twee halen en metalen, dus uh, haal het nu maar. Ja. Ja, dat, ja, dat, het is toch, ja, het zijn de kleine, de kleine middenstanders die dan toch een beetje helpen. Ik zou ook heel graag, eigenlijk best beste Hollandse de Hollandse bakken en alles helpen. Maar dat is toch echt een stuk duurder gewoon. Ja, ja. Wat, ik moet, wat ik wel moet zeggen, als je brood bij, bij gewoon een, een bakker haalt, een Hollandse bakker... Dat blijft wel veel langer vast als dat je brood bij een supermarkt houdt. Ja, dat ben ik met je eens, inderdaad. Ja. Nou, dat is fijn. Af en, toe, af, en toe, af en toe ben ik me er ook even mee. Dan vind ik gewoon dan moet ik een lichte donkerbruin brood hebben en dan op. Op naar de bakker. Ja, Leuk, Erik. Nou, wie weet, gaan meer mensen jouw voorbeeld volgen en gaan ze vertalen eens een keertje bij de Turks of de Marokkaanse supermarkt kijken? Ik zou het doen. Want ze hebben bijvoorbeeld één geweldig potje, dat heet ras el-hanout. Dat zijn gemixte Marokkaanse kruiden, zeg maar. Ja. Nou, daar kan je echt heerlijke, heerlijke tajin mee maken. Oeh, hoe heet dat? Een dat is een. Ja, die wel. Die ken ik, maar de kruiden. Ras L. Dus Ras L. A. S. en dan L. t Oké, okay, nou daar ga ik een keer dat, voor kijken. Dat is een gemengde kruidenix en daar kan je echt geweldig vlees mee, mee insmeren en marineren. Kan je daarmee doen, alles noem maar op. Wat een goede tip, Erik. Die ga ik opschrijven. Dat ga ik een keertje halen, heel goed. Dat moet je, dat moet je zeker nog. Utrecht zal zeker tevreden zijn. Ja, precies. Dat moet ik wel ergens kunnen vinden, inderdaad. Bedankt voor het bellen, Erik. Een hele fijne dag ja. nog. Heel graag gedaan. Ja, ook dankjewel. En ik krijg van Carola nog een tweet binnen uh, via een hashtag Dit is de nacht. Zij zegt, ik kijk gewoon wat ik tijdens de boodschappen doen uh, in de aanbieding is. Dus uh, ja, gewoon langs de schappen met haar op de grote aanbiedingjes en dingen. Twee halen, één betalen, weet ik het. Uh, zo doet Carola haar boodschappen. En daar ben ik naar op zoek, verhalen. Uh, hoe doet u uw boodschappen? En wat vindt u eigenlijk van die prijzenoorlog? Is dat nou goed of is dat nou niet goed? 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. En daar zijn we te bereiken. Maar eerst, Mobi. Why my heart feel so bad van Moby? Ja, we hebben het over uh, de supermarktoorlog. Ja. Uh, is dat nou positief? Is dat nou negatief? Ik weet het niet zo heel erg goed. Het is natuurlijk uh, voor de consument, voor ons uh, soms heel erg fijn... dat dingen goedkoper worden. Maar ik kan me zo voorstellen dat het voor de leverancier... Uh, ja, niet heel erg prettig is. Er komt ook nog een tweet binnen van uh, Kees. Uh, ja, Die zegt dan ook van... Ik, ik doe dat eigenlijk net als die man die we net spraken. De specialist. Van, hey, ik ga overal een beetje kijken. Uh, ja... Uh, het is lastig. Het voor de leverancier, die levert er natuurlijk ontzettend veel op in. En moeten we niet gewoon onze Hollandse boeren steunen in deze zware economie? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. De supermarktoorlog, daar kunt u over meepraten. 0800-1121. Op Twitter zijn we ook te vinden met een hashtagje dit is de nacht. En uh, ondertussen hoort u hier al allemaal uh, dingen gebeuren. Want we hebben zometeen echt een te gekke band. Die komt hier uh, live spelen. Dus blijf daar zeker uh, voor, uh, uh, voor luisteren. Um, ja, even kijken hoor. We gaan uh, gewoon lekker naar muziek toe. En uh, ondertussen kunt u bellen. 0800 1121. Dus uw verhaal over de supermarktoorlog. Bent u voor of bent u tegen? Dat wil ik heel erg graag weten. Heb ik muziek van Martin Smit, Awake My Soul. Oh, Wake My Soul van Martin Smit. Hier bij Dit is de Nacht op Radio 1. En ik krijg een tweet binnen uh, van De Mark. En die zegt, ja, maar door die lage prijzen kopen we wel meer. Dus uiteindelijk is het dan misschien toch wel goed voor de leverancier. Want ja, die kan natuurlijk wel veel meer producten slijten. Dat is natuurlijk de andere kant weer. Ik ben benieuwd, wat vindt u van de prijzenoorlogen in de supermarkt? Is dat nou gunstig of is dat helemaal niet gunstig? Aan de telefoon heb ik Ellen. Goedenacht. Goedenacht. Ja. Um, ja. Het is een hele moeilijke vraag natuurlijk. Ik denk dus zou echt, van zo verhogen ze de koffie en dan verlaagden. Mm -hmm. uh, om weer een trek naar hun winkels te krijgen. En dan hun winkels weer te profileren. Een beetje concurrentie tegenover elkaar. Mm -hmm. is natuurlijk nooit verkeerd. Ik ben alleen een hele gekke inkoopster. Al uh, zo'n twintig jaar, zeg ik net te denken. O, oh, echt? Eerst via een... Ja, ja, ik, ik, ik heel sta vast met die dingen. Want ik, ik heb ook wel eens meegegaan aan de race van winkel naar winkel. Reden. Ja? Nou, daar was ik uiteindelijk al duurder uit. En dan dacht ik: van, Oh, dat is ook wel lekker. En dat is daar ook goedkoper. En oh, dat kan u alvast meenemen. En dus, je hebt het oh, snel winkel... te verleiden. Dat ben je altijd als goedkoop is, hè? Als ja, aardiging. dat is waar. Ja, als je gaat, ja, ja, ja. gaat koopjes lopen, koop je ook altijd een zakje Noga erbij of weet ik veel wat. Dus oh, dat hebben ze hier, dat kan ik nergens anders krijgen. Ja. Op een gegeven moment, toen, als werkende vrouw, dan ga je bedenken van wat kan ik praktisch doen? Hadden we een, een kleine kadeneertjes, had je toen nog of middelmatige kadeneertjes, mini supermarktjes maar mm -hmm. en die brachten het thuis. Oh. Ik, ik heb het nu al zo'n twintig jaar. Dat ik heb mijn boodschappen nu door de C1000, ik weet niet de naam nog noemen, maar ik het niet te denken. Maar in ieder geval, de C1000, Albert Heijn, allemaal doen ze dat. Hè. We brengen ze thuis, dat kost je rechtsdaalder. Mm -hmm. Maar je hoeft ook niet heen en weer te rijden. Ik mail het door ik heb er vast vaste boodschappen altijd, en dan heb je van die prijsknallers, de vleesdoek er niet mee dat vind ik zo schuldig. Maar dan koop ik dat in, bepaalde saus of zo, dat komt wel op, dat zijn vaste dingen. Mm -hmm. Maar uh, naar de markt haal ik vis en kaas en dat soort groenten. En dan, nou, er waren een bakketje wat brood, ik heb altijd dezelfde uitgehaald. iedere maand hetzelfde zo'n beetje. Oké, okay. dus je hebt een heel vast winkelpatroon eigenlijk. Ja, want het heen en weer rennen van de ene winkel naar de andere kost je veel meer geld. Ja. Veel meer tijd ook als je werkt. En uh, ja, dus, je, je komt bij een vaste groenteboer. Weet dus wat die meneer zegt, als je vaste klant bent, dan mm -hmm. krijg je ook niet lopen neppen, krijg je ook in de rotzooi, krijg je vaak goede producten, want ze willen je niet als goede klant kwijt. Want nee. Want je altijd stabiel inkoopt. Ja. Ze doet er eigenlijk een jaar omzetten, wat bepaald door jou, omdat je terugkomt altijd. Ja, precies. Dat is wel grappig. Ja, nou, en ik heb zelf een stuk zekerheid. Ik weet precies, als ik bij een visboer, die weet precies wat ik lekker vind. De kaasboer kent, weet het al precies. Moet het een jongen of jong beleger, ja, weet je wel? Ja, dat is ook en, zo. Ja, en, en wat ik alleen vreselijk achteruit heb zien gaan, is de, de kwaliteit... Is, is veranderd in kwantiteit. Het is een enorme massa aan eten geworden. Als ik als een keertje naar een supermarkt ga, dan denk ik: oh, waja, wat voor soort, wow, welke zal ik kiezen uit het mm -hmm. en je staat... Ze maken je zo in de war met één product dat van tien fabrikanten is. Welk is nou goed, Welke is goedkoop, prijs en kwaliteit? Je staat, ik weet, lang. Als je goed wil winkelen, ben je heel lang bezig. Ja, dat is ook zo. Ja, dan, dat is bijna een sport dan, hè? Ja. Ja, dat is absoluut vaardig. Geen porties lopen kijken, lopen draaien. En uiteindelijk, ik heb het wel, wel geprobeerd in een periode. Dat iedereen zei van, ja, maar als je naar de Jumbo... en als je weet ik waar allemaal naartoe gaat. Ik heb het geprobeerd, en je bent veel duurder uit... en je eet veel meer troep ook. Ja. Je koopt er vaak onzinnige dingen en die niet gezond zijn. En nu koop je heel gericht je boodschappen. En als je wat lekkers wil, dan haal je het ook gewoon een keer bij het bakkertje of zo. Ja, maar neem je dan ook echt een lijstje mee? Of doe je het allemaal uit je hoofd? Oh, uh, als ik boodschappen bestel, dan, uh, dan uh, doe ik dat via de mail bij de Kradenier, zeg maar mm -hmm. bij de supermarkt. En de markt dan, nee, dat doe ik niet. ik sluit me hoog. Kijk gewoon wat er in de aanbieding aan groentes is. Yeah. De gedachte het op aanrecht liggen, en koop van alles gewoon wat in. Het yeah. is een heel gevarieerd groente. En er zijn ook een biologisch boertje en ook met kaas. Nou, die zijn niet duurder, ze zijn goedkoper de supermarkt. Mm, dat is ook zo. Hé, hey, en um, ja. uh, wat, wat, wat vind je nou eigenlijk van die prijzenoorlog? Vind je het nou goed of vind je het niet goed? Nou, zoals wel al is geweest met het vlees, de kilo alles, dat vind ik gewoon wel geluk om te kotsen. Sorry Maar dat vind ik van, dat gaat... Ja, moeten we zo idioot veel vlees eten? We eten zo ongezond veel vlees... Yeah. dat men er daardoor mee gaat krutsen... en rotzooien met, met hormonen... en weet ik wat van troep. Mm -hmm. Ik vind het dood een idee van... wat doet men met onze voeding nog steeds... ook wat ik koop. Want jij koopt wat iedereen koopt. En nu is het weer met appels wat aan de hand. Ik heb bijvoorbeeld, Aardbeien kon ik niet meer tegen. Ik kreeg hele dikke lippen van. Mm -hmm. Toen ben ik er zelf gaan kweken in bakken. Dan pluk ik gewoon iedere dag... nu hangen er nog maar een paar aan. Iedere dag gewoon verse aardbeien. Ik yeah. plantje plantje algeveer voor 8 euro... en ik eet de hele zomer aardbeien. Nou, ja, dat, dat is nog beter natuurlijk, hè? Ja, gewoon ja. hangbakken. Net, net zoals de petunia's of weet ik veel. Wat voor een plantje aan de wand hangt. Op de zonnige kant. Je kunt iedere dag vers plukken op je Hoeft Geen suiker op, ze zijn heel zoet. Ja. Dus je eet veel bijzonder ook weer. Ja. Nou, kijk, dat is ook nog een idee. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, ja want ik krijg ook een tweet aan ondertussen aan? binnen van René. En die zegt, wij hebben van alle ellende een volkstuin genomen. Beste idee ooit. Alles vers, Tastisch. goedkoop en goed. Ja. ja. ja. Je hebt ook een kruidentuin. Ja, fantastisch idee. We moeten weer een beetje terug eraf. Want we worden echt door de grote voedselconcerns vol met rotsen gedauwd. Ja, he? En ik, ik vraag me zo vaak af, je hoort zo ontiegelijk veel kanker de laatste jaren, dat ik denk dat die voedselcontrole veel te slecht is. Het is dus en de lucht en de voedsel en noem maar op. Ik maak me daar echt wel zorgen om soms. Ja, Jij denkt daar een uh, verband tussen zit? Ja, zeker. Ja. ja. Ja, nou, Ellen... Ik denk dat het uh, ons weerstand minder wordt. Uh, ja. Succes, dankjewel. Ja, ontzettend bedankt voor bellen, Ellen. Ja, en leuk om de weekend. Dag. dag. Ja, en zometeen na drie uur gaan we het hebben over gewoontes. Nou, en heel stiekem hoorde ik in dit uur ook al een paar hele uh, vaste gewoontes voorbij komen, eigenlijk. Uh, welke supermarkt precies, welke tactieken en dat soort dingen allemaal. Nou, na drie uur gaan we het daarover hebben. Gewoontes, rare gewoontes. En ik heb uh, ook een gast aan tafel, Lisa Leuzink. Goeienacht. Goeienacht. Gewoontes, hè, gaat het worden? Ja, ja. Helemaal leuk. Ja. En ik heb ook een band. En uh, ze hebben net al even een soundcheck uh, gedaan hier. En daar mocht ik al even van genieten. En dat uh, klinkt uh, erg mooi. En ik ben benieuwd, want die hebben vast ook wel gewoontes. Want we hebben elke band volgens <lacht> mij, Absolute, toch? Ja, ja, hè? ja dat voordat je dan op het podium gaat of iets, dat je een rare trekjes ziet. Wil ik allemaal weten, uh, zometeen na drie uur. Want we gaan er eerst even uit voor het nieuws. Maar als u al zegt van, oh, gewoontes. Ik heb een hele rare gewoonte. En mag u natuurlijk bellen. 0800 1121. Kunnen we het ook uh, voorleggen aan onze gedragsdeskundigen. En wie weet, komt er er wel vanaf? Dat kan natuurlijk ook nog. Uh, Blijf te luisteren naar Dit is de Nacht. Zometeen ben je terug na het nieuws.